Zodra je binnenkomt de eerste deur rechts waar receptie op staat. Een hele organisatie. Ja, een beetje eng, vind ik. Ja. Hier zal het zijn. Nieuwkomers! Kom maar binnen! Welkom, welkom. Mag ik een per personalia noteren?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 Ik voel me nu net een gangster. Nou, dat wordt u beslist als sommige van die luid daar buiten weer in handen mochten krijgen. Tot vanavond dan. Vanavond. Succes. Oh! Oh! Zet de motor maar af.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 In hun huisjes. Het heeft geen enkele zin om daar aan te denken. Wat is het volgende adres op ons lijstje? Een grossier Dekens in Tully Street. Laten we daar maar naartoe gaan. Ik ben helemaal stijf van als Nou, Hoe dacht je dat ik me voelde? Kun je rijden? Dat moet jij beslissen. Volgens mij wel. Rij maar terug naar die andere vrachtwagen. Die neem ik. En jij rijdt dan achter aan. Hou je vast. Daar gaan we dan.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 Hadden ze dat allemaal maar gedaan. Uh, zijn dat anti wapens die je daar hebt? Ja. Nou, oh, die stonden niet op je lijstje. Nee, maar ik dacht dat ze nog wel eens van pas zouden kunnen komen. Uh, je had vanmorgen toch ook al een hoop uitgeladen? Ja, maar ze nemen toch praktisch geen ruimte in. Hmm. Nou ja, toch... Uh... Afvangen, uh, laat voorlopig wel liggen. Ik ja. heb zo'n idee dat jullie beste kop deze zullen lusten, oh, ja. Achter in de gang is onze kantine. Dan... Oké, okay, de volgende. Ja, kom hè, kom hè.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 Nou, als je er echt zo over denkt, vooruit dan maar. Oh lieverd. Jij begrijpt het ook. Ik wist het wel. Maar dat neemt helemaal nee, niet nee, weg. Nee, nee, nee, nee. Geen gemar meer. Ik zal twee lieve, aardige meisjes voor je uitzoeken. Nou, dat is dan in ieder geval een pak van mijn hart. Ja. in het ziekenhuis Ik heb er achter moeten laten in het ziekenhuis ja. we hebben verpleegsels hoog nodig we moeten onszelf goed verzorgen maar dat neemt niet weg heb je even lichter niet te roken Brood, brood! Brood! Branden, kom heen. Brood mensen, branden. Iedereen naar beneden, om de blinden naar buiten te helpen. Opschieten, naar beneden van die. Denk op de trappen. Gaat het Bill? Ja, ik kom. Waar is Josella? Al naar beneden. Opschieten, ja. Die rook wordt steeds dikker. Ja, ik ga al.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 En waarom ze allemaal geboeid hebben. Oh, dat was een mooi geintje. Hier, neem een safie. Dan zal ik het je vertellen. Oh, mijn hoofd. Geef mij ook even vuur. Mm. Bedankt. Uh. Nou, je weet misschien dat er gisterenmorgen rotzooi was voor de universiteit. Ja, dat heb ik toevallig gezien, ja.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 Zodra je de trap afkwam, flikkerde jij over die staalraad. Dong! dekoken met een endhout en we droegen je naar een vrachtauto. Kinderspul, heel gewoon. Waar zijn we nu? In een hotel. Talisman hotel. Reuze chic. Midden in de hal staat een grote palm. Dat weet ik omdat ik er met mijn snuffel tegenaan gelopen ben. Is die mooi of niet? Zo mooi kan ik het niet vinden. Och, je moet het maar van de humoristische kant bekijken. Hoeveel van ons hebben jullie in handen gekregen? Een stuk of twintig.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 Nou, ik ketting door zijn armen. Zo. Elf, jij gept het andere eind om je pols. Goed zo. Nou hebben we vaste verkeering. Uh, ja. Ziezo, ja. Bekijk deze kaart van Londen dan maar eens. Je krijgt een bepaald gebied toegewezen. En dan ga je per vrachtwagen met deze twee en nog vijftig andere naartoe.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 Twee. Drie. Vier. Ja, vijf. En zes. Nou, we kunnen beter eerst met ons drieën naar binnen gaan en een kijkje gaan nemen. Allemaal hier wachten. Zo, en nou door de hoofdingang. Kom maar. Wat is het? Een hotel? Uh, ja, mijn palmen in de hal. Nee, zo ziek is het niet.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 Je zou je toch een ogenblik bedenken als je de kans kreeg. Geef me zo'n gelijk. We snijden een riem maar als je dat probeert. Wat voor nut heeft het om mij te vermoorden? Je bent dan over vermoorden. Ja, zou je alleen maar een riem snijden? Ja, laten we het eens over iets anders hebben. Wat gaan we morgen doen? Proviant zoeken. En overmorgen? De troep Het lijkt me verstandiger om eerst een behoorlijke voorraad te verzamelen. door er een week lang elke dag op uit te gaan. Ja, dat is geen gek idee.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 Dat zal heus wel wat gebeuren. Neem dat voor mij aan. Nou, je schijnt gelijk te krijgen, Mac, jongen.